Door al meegens met het NOS-journaal. Hezbollah heeft de dood van commandanten Ibrahim Akil en Ahmed Wabi bevestigd. De twee mannen werden gisteren gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Akil hoorde bij het belangrijkste militaire orgaan van Hezbollah. Wabi hield toezicht op militaire operaties tijdens de Gaza-oorlog. Op het vliegveld van Rome is een Australiër opgepakt... die wordt verdacht van een dubbele moord uit 1977... De inmiddels 65-jarige man zou twee vrouwen van in de twintig hebben gedood in een voorstad van Melbourne. Eén slachtoffer was doodgestoken na een verkrachting. Haar huisgenoten werd waarschijnlijk vermoord toen ze wilde helpen. De man is op de avond van de moord aangehouden met een mes in zijn bezit. Maar de politie kon toen geen verband leggen met de moorden. Hij kwam nu weer in beeld toen een cold case team een DNA-spoor ontdekte. In zijn woonplaats beek Ubergen bij Nijmegen is cartoonist Stefan Verwij overleden. Hij tekende bijna een halve eeuw voor de Volkskrant. Vier jaar geleden verscheen zijn laatste in de krant. Het waren aanvankelijk harde, zwartgallige politieke tekeningen. Sinds de jaren 90 tekende hij vooral satirische cartoons over het boekenvak. Verwij publiceerde ook in Vrij Nederland de Gelderlander, de VPRO-gids en een aantal buitenlandse bladen. Er won tal van prijzen, waaronder twee keer de Inkspotprijs voor beste politieke spotprint. Stefan Verwij was 78 jaar. In Limburg zijn 3600 Romeinse munten gevonden. Niet eerder werd er zo'n grote hoeveelheid oude munten ontdekt, meldt regionale omroep L1. Ze zijn eerder dit jaar gevonden op een plek die geheim wordt gehouden, maar de vondst is pas vandaag bekendgemaakt. De conservator van het Termenmuseum in Heerlen noemt de ontdekking opzienbarend. De munten kunnen volgens haar veel nieuwe informatie opleveren, met name over de laat-Romeinse tijd, tussen 300 en 500 na Christus. Het weer zonnig en het blijft droog. 22 graden aan zee en mogelijk 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag en vanavond neemt in het zuiden de bewolking toe. Ook morgen zon en de middagtemperatuur net boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het was een uh, heel interessant, leuk, vrolijk liedje. Uh, met de titel In Hell I Will Be in Good Company, Marja. Ja, van de Dead South. In Hell I Will Be in Good Company. Nou, ik ga het eens opzoeken, want ik vind het een heel vrolijk uh, liedje. En ik moet zeggen, de, tekst is zo, de, de, de titel is zo op mijn lijf geschreven. Um, dat is vast heel saai daar in de hemel. We hebben aan tafel uh, in, inmiddels uh, een nieuwe gast gekregen. En dat is uh, Sandra Lissenberg. En die gaat praten over het organiseren van Burendag.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 En uh, nee, nou ja, doe het gewoon. Ik, ik, ik moedig altijd aan laagdrempelig. Hou het gewoon klein. Ja, Met, uh, ja dat is heel mooi. Je. Er hoeven geen honderden mensen te komen. Le Leuk als het wel lukt. Maar uh, <laughs> bij, bij ons komen er ook geen honderden. Maar dat, uh, voor iedereen die wil. Het, het is een soort van open, open huis, buiten. <laughs> ja, je kan nog een keer aanbellen bij je buren en zeggen: goh, we of, nou, ik weet drinken, dat, er, dat er na uh, vorig jaar uh, waren nieuwe bewoners. En er was een mevrouw die, die zei: van, Ja, ik ben toch wel heel eenzaam alleen.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 Dat uh, zo, zo groot doen bij het. Uh, bij nee, maar dat, dat organiseert hij ook echt voor de buurt. En dat is niet uh, de straat zelf die het organiseert. Ja, nou ja het, Maar het, dit is wel voor, voor, voor de buurt, de mensen, inderdaad. Ja, ja, ja en dit, dit is ook voor de mensen. Ja, dus die het dat, maar dit, uh, jullie organiseren het ook vanuit de mensen. Ja. ja. Dus jullie, jullie, jullie eigen, ja, eigen ja, gemeenschap. Ja, onze eigen ja. kracht, ja. ja. Wel heel erg leuk. En dan heb je daar, heb je daar veel werk aan.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 is, is het duur om zoiets te organiseren? Nee. nee joh. De, de, we krijgen, wat ik net al aanhaalde, van het Oranjefonds en uh, Douwe Egbert, uh, die bieden dozen aan die ze naar je toe sturen als je ze aanvraagt. Als dus je zegt van: goh, ik ga in die buurt wil ik een uh, koffieochtend organiseren, krijg je een hele leuke, nee, een beetje net zo'n blijde doosdag ja, als ja. je baby krijgt. Maar, maar dan, van de, de, dan van, de, van de koffiebranden met flasketjes ja. erin, en een spandoek, en aanplakbiljetten, en een pak koffie.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 En jullie beginnen eerder. Ja. Uh, en dat is misschien wel heel goed uitgekomen. Want Dit ik is ook, wel ja. een hele, de laatste waarschijnlijk. Hele mooie goed, naakomen he? dan. Ja, ik, eigenlijk misschien voelde ik het al. Ja. <laughs> nee, het wordt, wordt prachtig morgenochtend, hoop ja. ik. Ja, natuurlijk wordt het mooi. Het weer is goed. Het, ja.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 Première hier in Bloemendaal Caprera. Hoe God. was het? Ja, dat, Het was echt onwerkelijk. Ik had eigenlijk, want ik kende Caprera helemaal niet. Ja, ik schaam me kapot. Maar eh, <laughs> tot een paar maanden geleden was ik er nog eens geweest. Eh, het is zo'n bijzondere locatie, ja, en, zeg maar in nee, nee, nee, de duinen tussen die bomen. En wij hadden, ja, het, het moest zo zijn. En die avond was fantastisch mooi weer, want het, het was een beetje spannend. Het, het zou zouden het droog blijven, ja. het nou weer zijn. En die avond was pas voortreffelijke toch zelf, zelfs open en um, ja dan, dan, dan doe je de zo over je hoofd en, en het, het, het nou ja, zeg maar de tele de hele entourage en dan met van dit is het 1100 man naar nou, de ja. film zitten kijken, ja dat is, uh, ik krijg nog kippen vooral. Maar waren dat ook vooral genodigden of um, uh, ook heel derde, veel mensen die... Een derde was genodigd, maar oh, okay. die uh, op een of andere manier geholpen hadden, betrokken waren bij de film, de tweede derde, uh, dat was gewoon uh, zeg maar het publiek die een kaartje had gekocht en, en zij leiding nog bij Caprea, want ze doen al toe uh, de en uh, om ja, de film te betonen, moesten zij de techniek uh, zeg maar, in laten vliegen. Ja.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 Uh, dus dat klopt. vier van de vijf duiken. Gingen die door? Uh, het, was, het was echt een kwestie van doorzetten. Uh, en het eerste idee hebben voor de film, uh, in 2017-2018, uh, toen wilden we gewoon, iemand vond het idee om, om uh, dit te gaan maken, het, het mediaproject. Want het is, het is nu de bioscoopfilm volgt de TV-serie. Begin volgend jaar hebben we ook een oh. prachtig fotoboek uh, ja. gemaakt over de Noordzee. En ja, daar gaat heel veel uh, spin-off van komen. Maar het uh, ja, is, is best een intensief project. Je bent niet zes jaar lang aan het filmen. En in eerste instantie probeer je nou, allerlei partners echt geïnteresseerde betrokken te krijgen, zodat je ook een soort uh, financiële basis kunt creëren om dit, om dit te gaan doen. Er ook nog een jaartje corona tussendoor, dus die heeft ons wel een jaar teruggezet. Uh, ja. En, en ja, op een gegeven moment dan, dan ga je los en, en uh, dan heb je zelfs een aantal draaijaren. En het laatste jaar is heel veel een montage en afwerking. Dan dat is best een intensief traject. En als je dan, dan alles samen ziet komen, dat, nou ja, dat, was, dat was ook wel een van de mooiste momenten in die tijd hè, van de afgelopen zes jaar. Dat je alles bij elkaar zag komen en het eindresultaat voor het eerst echt helemaal zag. Ook op het grotere scherm.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 wat een boot vanuit Noorwegen dat fit is vergaan en die bodem ligt daar bezaaid met die stenen. Ja, die zitten vol, vol met leven op die stenen, onder die stenen, tussen is alles is echt een rammetje vol met. het is gewoon één grote water. Het is heel kleurrijk, het is heel rijk en heel biodivers. Is echt dat was echt prachtig. Ja, en dan zie je ook wel weer hoe mooi de natuur zichzelf herstelt uh, en hoe sterk het is. Maar in de film uh, laat je alle prachtige kleine tot grote zeedieren zien. Um, wat was het meest ja, bijzondere moment uh, voor jou? Um, ja, dat is een al een beetje een lastige vraag. Het ja, ja. <laughs> gaat inderdaad een beetje van, van oog tot orka, er uh, zitten scènes in waar, waarvan nou ja, zeker als je de stemmers die, die dichter bij de, de of in het de delta gedraaid zijn, dan toch volg je een soort ontwikkeling. Dus, dus het is zeg het maar paring en, en het uitkomen, het nesten van eitjes, het is niet hoe ja. die geboren worden, bijvoorbeeld ook met, met die orkloën. Um, dat, dat, dat heeft mij ontzettend veel duidelijk gekost om uiteindelijk zeg maar, dat moment van loskomen, van het uitkomen, ja. zijn maar te filmen. Dat zie kijken als kijker niet, want de scène die draait nou, in pas nog geen minuut aan je voorbij. Ik weet dat ik daar vier keer voor de water in ben gegaan. Ja, dat weten we dan, als dan niet. Als uiteindelijk dat moment lukt en je ziet je, dat, dat kleine politie losstemmen, dan, dan ben ik euforisch. Ja. Um, maar een andere scène, die had ik helemaal van tevoren niet bedacht of geschript, dat, uh, dat gaat ook weer ja. Die, ik wist wel dat die in de Noordzee zwommen, eh, ook in de Nederlandse wateren, af en toe, maar ja, dat zijn dwaalgassen, die, die worden bijna nooit gezien. En de kans dat je daar een fatsoenlijke scène voor kunt filmen, die is gewoon te klein. Dus dat al, ja, maar bij het begin al gezegd, joh, dan laten we ons daar de, de energie in stoppen, de zonde van de, van de tijd en de georgenturen en, en, en, en, en, en om dat te gaan proberen. Dus die heeft nooit in het script gestaan. Totdat we vorig jaar door onze vrienden in Schotland gebeld werden. Die stonden daar over die klippen uit te kijken over hun Noordzee. Hij zei: Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar ik zou maar je spullen pakken. En anderhalve dag later lagen we daar tussen.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 voorstellen dat je dat denkt. Het is alleen als je er tussen ligt en dat het ook heel vaak onder water is, dat je heel snel toch wel zeg maar, de dieren leest en je, je hebt heel snel door dat ze totaal ongevaarlijk zijn. Yeah. Ze zijn deze eigenlijk de kleinste organismen in de zee om yes. het uit te filteren. Ze hebben je door, maar ze zijn gewoon rustig aan het grazen en ze doen hun ding en ze, ze glijden gewoon langs je heen. Ze zijn echt niet geïnteresseerd in je. En dat maakt het onderwater ook weer zo...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 Uh, maar had je dat echt van tevoren al bedacht of is dat ontstaan? Nee, dat is gaandeweg, want we uh, alle credits voor, voor de regisseur Mark Berk, die, die, uh, die, uh, die heeft al vaak met dit thuis gehad en die blijft zich iedere film weer opnieuw uitvinden. Hij heeft ook uh, een andere, de nieuwe nieuw en de wilde stad en uh, Holland, Natuur en de Delta en al dat soort films. Hij, hij kent dit soort producties en hij uh, wil zichzelf elke keer wel weer uitvinden om... Toch weer in het te zijn en, en uh, nou ja, anders dan de vorige film. Um, en, en zo nee, kwam het dat ik gaandeweg ook een beetje een rol kreeg in de film. Uh, om, um, een film van anderhalf uur is dat is best heel lastig. Yeah. Uh, hoe hou je je publiek zo lang yeah. uh, geboeid? Um, en uh, nou, toen kwam hij op reis met het idee van een soort hero's journey. Een soort ont ontdekkingsreis van mij en jullie als kijker ontdekken het mij mee. In Noordzee. Nou ja, en dat begint al met ja, in mijn jeugd. ja. maar ik, we hebben net jij ja, ben opgegroeid met Coosto, ik weet, ja, dat was dat was legendarisch toen. en en ja, dat heeft iets aangezet en gaandeweg inderdaad bij die bij de productie van de film, nou dan, dit wil je wat, wat van dat soort poëtische quotes meenemen zodat je aan het eind van de film het verhaal weer rond kunt maken en de kids het paar weer kunt stappen juist heel gaan goed. Gaan kijken en nou ja, in de hoop. Zo'n ja. naadje te planten die je uh, bij mij heeft geplant. Juist. En wil je ook heel graag uh, het bewustzijn vergroten voor de onderwaterwereld? Is dat Zeker. ook echt hiermee je doel? Zeker.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 Ja, wat we, het belangrijkste wat we gewoon met deze film voor ogen hadden, is, is gewoon laat het publiek kennis maken, laat het publiek eh, de Noorse leren kennen en, en een stuk verwondering creëren en dan komt de rest vanzelf ook de liefde ja. vanzelf wel. Hè. Het is juist zo fascinerend en bij kinderen merk je dat nog veel meer en dat merk je de afgelopen dagen met, met alle reacties op de film. Dus, ja.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 Uh, ja, dat je er bijna niks doorheen kan zien. Hoe is je dat gelukt? Uh, dat kan gelukkig uh, leunen op een stukje ervaring. Want we dijken al menig jaartje en het is niet altijd zo troebel. Het is ook niet overal zo troebel. Dus okay. je hier daar een beetje doorheen. Ja. Yes. Uh, maar, zeg maar, de, de plantonperiodes die heel uh, troebel maken, dat is meestal in, in april. Als je dan een maand later gaat, dan klaart het al op. In okay. het de, de zuidelijk deel van de Noordzee heb je wat meer last van de uitstroom van alle grote rivieren met twee fijne sedimenten. Dus als je op iets verder uit de kust of iets noordelijker gaat, dan kun je alweer wat verder kijken. En die mix van, zeg maar, de, nou, die kleine wereld in de zuidelijke Noordzee en de nou, wat wijdere wereld en de wat blauwere wereld. Zelfs, je ziet zelfs kleurverschillen. namelijk nou, de kleur kan je bijna al zien in, in welk plekje van de Noordzee je bent. Nou, dat, die variëteit van de Noordzee maakt het juist zo, uh, zo interessant. Want de Noordzee die houdt niet op bij, bij de Nederlandse grens. Nee. Streekt zich uit tot.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 Het is een van de dingen die het zoutere water mij toch altijd het meest. Het zoete water is, is, is fijn om af te toe je spul af te spoelen. Maar ik merk zo'n biodiversiteit, gewoon een verschil in natuur onder water als het gaat om, om uh, zoet of zout. Ik zie ja. misschien nu wel een paar mensen tegen de schenen schokken. Maar het, het zoutere water vind ik zo fascinerend. We hebben nu uh, ja, zeg maar iets neergezet van, van de Noordzee. En, wat ik geleerd heb, is dat ik nog lang niet alles weet, want er is nog zoveel meer te ontdekken. Ik roep al eens gekscherend, dus want we zouden makkelijk nog een tweede film kunnen maken. Want er is nog zoveel ontdekt ja. en zoveel nou, ver. te vertellen en te laten zien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 hebben we komende dinsdag nog een. Uh, uh, hebben we eigenlijk maar twee raadstukken die ter bespreking liggen? Waaronder dus de pleiningsstudie en uh, ook het meerjaren onderhoudsplan van de gemeente. Dat gaat over het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Um, uh, de OPZ had daar ongeveer uh, onder meer vragen over, omdat er is aangekondigd in het stuk dat er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 Uh, ook uh, via deze zender ZFM Zandvoort en de volgende dag het verslag daarvan lezen in een lokale krant. Um, op woensdag komt de gemeenteraad bij elkaar, dus ze kunnen niet uitlopen uh, dinsdag voor een presidium. Uh, dat hebben ze ook eens in een zoveel tijd periodiek en daar bespreken ze eigenlijk interne raaddingen over uh, hoe ze raadsvergaderingen doen. hoe lang ze het maximaal laten duren, afspraken uh, die ze met elkaar maken...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 They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. I'm just mad about 14 A fourteen's mad about me. I'm but just mad about a fourteen. Just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite right, they call me mellow yellow. Born a high forever to fly. A wind of a lost.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 En, en, en dan, dan zie je dus die vijver en dan denk je, nou, daar is misschien wat te eten. Dus dan, dan, dan land je met z'n allen. Ja. Oké, okay. en ja, het kan natuurlijk ook een keer gebeuren in het, in het bloedseizoen dat er ineens meer zwanen komen. Of uh, merken jullie ja. het wel zo snel op dat, uh, dat ze eigenlijk weer meteen dezelfde dag nog weer uh, worden uitgezet? Ja, ik denk nu wel. Want natuurlijk is meteen die hele zwanengroep uh, gealarmeerd...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 Waardoor ze dus niet weg konden vliegen. En anderen zaten al achter de tralies. Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, een beetje een merkwaardig gezicht. Om een zwaan in de kooi te zitten. Zie ja. dat wel? Misschien. Ja, nou goed verhaal inderdaad. En we kunnen het ook nog lezen in de krant. Hoe dat allemaal is gelopen. En wie weet tot de volgende keer als we weer een zwaan in de vijver duikt